In elkaar over laten gaan. De Nederlandse Mededingingsautoriteit moet de overname van Selectmeer nog goedkeuren. SDNP krijgt van de een boete van 550.000 euro... ...omdat het bedrijf op grote schaal ongevraagde sms'jes stuurde... ...zonder dat mensen zich konden afmelden. SDNP lokte mensen door op een website aan te kondigen dat ze een laptop konden winnen. Ze moesten dan hun 06-nummer geven, maar zaten dan aan een sms-dienst vast. Daarna kregen ze ongevraagde sms'jes van 1,50 euro per bericht.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 Help In ancient times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 Before. And if you could only 6.9 ZFN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 Sail my the fire, yeah